Het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journal. ANB-verkeersinformatie. Op de afsluitdijk is op de A7 richting Herenveen een ongeluk gebeurd. Vanaf Dijk staat 3 kilometer fiede. één rijstrook is dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum een van 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Met Dion de Graaf. Ja, we gaan beginnen aan het tweede uur van Radio Tour de France. De renners gaan heel hard. Ja, Gio, 189 kilometer moesten ze. Hoeveel hebben ze er al afgelegd? Ze hebben er nu 115 afgelegd. Dat betekent dat ze nog 73,8 kilometer moeten rijden. Kijk naar de staat van het peloton. Dan Mark Cavendish. Eén ding weet hij zeker. Dit is vandaag geen etappe voor hem. Dit is een etappe voor nou, de echte klimmers. De klassementsmannen. Of misschien toch wel de punchers. Zoals Philippe Gilbert. Als hij erin slaagt om erbij te blijven. Bij dat klimmetje van de tweede categorie. ja, Dan moet hij toch die slotklim ook aankunnen. Dus krijgen we een hele mooie finale. Het peloton rijdt iets sneller dan de kopgroep. Dat betekent dat de voorsprong terug? vier 4 minuten 39. Mm -hmm. She said that she had a head on her shoulder Tennis was dat, met embarrassment. Ik heb een uh, tennisbericht voor u. Slecht nieuws voor de Nederlandse tennissers... want ze hebben in Zuid-Afrika de dubbelpartij in de Davis Cup verloren. In vier sets waren Kevin Anderson en Rick de Voest... te sterk voor Jesse houta en Robin Haase. Nederland staat nu met 2-1 achter in Zuid-Afrika. Dan gaan we nog eens in de koers kijken... bij Gio Lippens... Daar zijn we inmiddels begonnen aan de beklimming van de Côte de Rocher des Trois-Tourtes. Prachtige mondvol, maar het is een klimmetje van de vierde categorie. 1,13 kilometer lang, dus dat is niet zo verschrikkelijk lang. De kopgroep is daar inmiddels aan begonnen. Het peloton, dat zit daar nog een eindje vandaan, want die rijdt op 4,43. En in dat peloton, daar zie je toch wel dat de gezichten behoorlijk wat ontspannender staan dan gisteren en eergisteren in al die hectische etappes. Je ziet dat het allemaal niet zo, uh, zo, ja, zo, zo hectisch is, niet zo gevaarlijk is, niet zo zenuwachtig is. Uh, klassenmensrenners die rustig even met elkaar praten. We zagen Huushoff praten met Cadel Evans. Boris Son Hagen melden zich even aan het front. Sprak daar met een aantal collega's van uh, de BMC-ploeg. Onder andere met George Hinkepie, de Amerikaan. En zo uh, zie je daar iedereen rustig rondrijden. We zagen ook Wout Poels, die de hele dag weer zo'n beetje achteraan rijdt. Net als gisteren. Gisteren was hij toch wel wat ziek. Had een uur voor de etappe. Had hij zijn hele maag. Gelost op straat. Hij had dus overgegeven. En dat is nooit lekker om zo een etappe te moeten beginnen. Het gaat allemaal wat moeizaam voor Wout Poels in deze eerste week van de Tour de France. Maar hopelijk komt hij er nog overeen. 4.35 dus het verschil. We hebben 70 kilometer te koersen. De kopgroep dus in die beklimming van dat koetje van de vierde categorie tussen de dennenbomen door. Een mooi gebiedje, zo bijna denken ze nu en dan dat je in de Ardennen bent. Daar heeft het wel wat van weg. En die kopgroep van 9 werd gelanceerd tegen deze beklimming op. Want er volgt een heerlijke afdaling met bochten die er heel mooi bij liggen. Ook zo mooi naar binnen lopen, aflopen naar binnen toe. En dan duik je echt werkelijk waar deze tweede koot van de dag in. De kopgroep nog altijd bij elkaar. Julia Alvarez was degene die op het eerste cootje van 4. De categorie vandaag de puntjes wegpakte. Eens kijken wat hij nu gaat doen. Maar misschien heeft hij nog wel een beetje zware benen. Want hij heeft een behoorlijk gaatje dicht moeten rijden dus straks. Want een kilometer of tien geleden is het inmiddels dat Elvarez lek reed. En het duurde heel erg lang voordat de mechanicien van Cofidis het nieuwe achterwiel erin had zitten. En hij had, moest echt wel een seconde of 30, zo'n beetje 30, 40 seconden dicht rijden. zijn acht kompanen. voordat hij daar weer bij zat. Maar je weet hoe het gaat. Op zo'n moment dan is er altijd van alles los met de fiets... waardoor de mechaniciair even kan helpen, even aan die achterrem kan prutsen... en waardoor je dan weer wat makkelijker terugkomt. Er wordt gekeken. In de vette zien we het bord. Ik ben benieuwd of ik het zo van achteren goed kan zien. Daar gaat Elvares in ieder geval aan de linkerkant van de weg. De anderen maken nog niet echt veel aanstalt, alhoewel Kolobnev, het volgens mij wel is die daar mee ging. Een plukje blijft achter. Een stuk of vier wil niet meesprinten, vijf wil niet meesprinten... Onder wie Ardy Engels. En wij zitten eventjes achter dat clubje gevangen. Waardoor het voor mij eventjes niet te zien was wie het won. Maar Kolobnev is het geweest die het tweede puntje van de dag heeft meegepakt. Alexander Kolobnev. Dus wat dat betreft zijn de eerste twee puntjes verdeeld tussen die Elvares en Kolobnev. 119,5 kilometer hebben we dus afgelegd. De koplopers bovenop de Côte du Roger de Trois-Tourtes.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 For the good I got, sometimes I think what the fuck Again, selling my soul to the devil. Again, I'm selling my soul. Again, I'm selling my soul to the devil. I can, I'm selling my soul.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 Den Haag en al echt een radiotoerplaatje. Splendid met Agen. La chronique du tour. Dit is de lach van Nicky. Nicky is een kind van de Alp Dues. Papa Aert en mama Mirjam ontmoeten elkaar op die beroemde wielerberg. Het verhaal begint in de Tour de France van 2004. Als wielrenner Aert... Aard er dus, buiten tijd binnenkomt in de klimtijdrit naar die Alp S. Ja, omhoog gereden in de tijdrit. Als een uh, natte krant, zouden ze dat zeggen. Van alles doen en uh, trekken aan het stuur. Kop onder het stuur, achter te voor op je fiets voor je gevoel. En niet boven komen. En uiteindelijk 30 seconden te laat. Zo verschrikkelijk kapot kan je zijn als je een hele slechte dag hebt. Het begon eigenlijk allemaal met, uh, met het interview met Mart. Mart Smeets die mij had geïnterviewd en, en, en het verhaal eigenlijk van, van de dag en van de tour. Toen zei hij van kom nog even langs in de avondetappe als je tijd hebt. En uh, dan moest eerst nog even gegeten worden natuurlijk met de ploeg. En toen kwam een vaste verzorger van mij, Victor Popov. Die zei van zo'n een biertje drinken? Ik zei ja natuurlijk, waarom niet? En uh, zo zijn we eigenlijk uh, ja, op de wessen ingegaan en uh, hebben we een beetje gedronken. En uh, na, na een paar biertjes beland in de uitzending van Mart Smeets... Dat zei zo. En tot nu toe is het een heel goed gezoen geweest. Tot vandaag. <laughs> maar dat, dat, dat maakt geen verschil eigenlijk. Het is goed. Kijk Albert. Ja. Ja. Wordt... ja. Ja, vind ik wel. En ik dacht van, nou, Martijn, zei, kom maar eens langs. Dus ik, ik liep eigenlijk naar beneden toe waar de uitzending, de live uitzending van Mart plaatsvond. De avondetappe. En ik ging gewoon naast Mart zitten. En Mart ging eigenlijk onverstoorbaar verder. Kijk, bleef de camera inkijken. En ik zat naast hem en... Toen kwam er een van de regisseurs van het programma mij netjes weghalen. Zo van, dit was niet helemaal de bedoeling. En ik stond aan de zijkant de uitzending verder te bekijken. Ik heb mijn eigen filmpje nog gezien. En terwijl ik een beetje rondkeek tussen het publiek... zag ik een knappe blonde stoot zitten. dus ja. Ik vond het vooral dat ik echt dacht... oh mijn god, wat, is, wat moet hij zich... Ja, rot voelen. Of ja, heeft hij, nu, uh, hij was met een enorme pul bier zat hij daar aan tafel. Ik had niet direct het idee dat hij nou heel erg aangeschoten was. Maar gewoon een hele, uh, nou ook niet verwarde man. Maar gewoon iemand die echt de toer was het hoogste doel. En er is hij uitgezet. En ja, hoe handel je dan? Nou, dan handel je dus zo. Dat, dat, dat niets meer kan schelen. Dus je gaat dwars het programma van Marts meezien. Mirjam, die... Uh... Die zei van uh, ik ga straks nog even langs de Iglo en de Iglo is dan een discotheek boven Balthuis. Toen dacht ik van hé, hey, dit moet ik onthouden, de Iglo. En eigenlijk zou ik dat doen met uh, Peter en Yvonne, winnen. En Yvonne belde, belde men. Toen zei ze... Man, nee, we hebben nog heel lang met Aard zitten kletsen. Wij komen niet meer, hoor. Nou, dat was een soort van jammer. Totdat Aard op een gegeven moment uh, op zijn slippers <laughs> de iglo binnenkwam. Met een... Uh, uh, ja, ja, volgens mij had hij zelfs nog een joggingbroek aan of zo. Maar echt zo'n renner. <laughs> die een, uh, een uh, avondje rustig nog even in de lobby een biertje drinkt of zo. Zo zag hij er meer uit. En zo... So, uh landde ik in de iglo. En aard kwam eraan. En sindsdien zijn we eigenlijk toch wel uh, onafscheidelijk. Ik weet wel dat de hele avond zijn we bij elkaar gebleven. Dat weet ik nog wel. Heel goed. <laughs> en daar stond een hele mooie dame op de dansvloer. En daar hebben we denk ik tot een uur of vijf gezeten dansen. En uh, hebben we hebben om vijf uur uh, de deur op slot gedaan van de discotheek. En that's it. <laughs> en dat was mijn meest verschrikkelijke dag in de Tour de France... die toch helemaal geweldig eindigde. En uh, ik denk ongeveer een week later... Uh, Zat ik bij Mirjam uh, een lekker eitje te eten s ochtends met het ontbijt en uh, we zijn uh, sindsdien onafscheidelijk.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 Was dat met onderweg? Ja, nog steeds een beetje onder de indruk van het romantische verhaal van uh, collega Aard Vierhouten. Laten we gewoon snel naar de keiharde realiteit. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Het is toch ongelooflijk wat er allemaal gebuigt uh, aan de randen van die Tour de France. Nou Wij zitten op dit moment een beetje te kleumen op de commentaarpositie in de wind. Want uh, bovenop superbest kan ik je verzekeren. daar is het op dit moment uh, behoorlijk frisjes. En als ik dan uh, die renners zie rijden, de meesten toch met uh, korte moutjes. Uh, gewoon de lange jasjes die zijn uh, uitgedaan. Nou, dan denk ik daar gaan ze dadelijk toch nog wel een beetje koud krijgen hoor, als ze boven komen. Want, uh, ze gaan straks naar ongeveer 1400 meter. Als ze dan die klim van de tweede categorie gaan krijgen op een kilometer of 35 voor de streep. Dan dalen ze weer wat af en uiteindelijk finishen ze op 1275 meter hoogte hier bij Superbes. In het peloton nog alles rustig, geen enkele paniek. Ik denk dat daar pas de koers gaat ontbranden als ze eenmaal in die klim zijn aangeland van de tweede categorie. Die lastige klim dus, waar toch een hoop renners problemen zullen hebben. En dan ben ik ook benieuwd wat er gebeurt met Torhus. De man in de gele trui. We zien nog veel mannetjes in de witte shirts van Garmin. Cervelo zien we daarbij rijden. Die houden hem keurig uit de wind. Hij is natuurlijk al heel lang drager van de gele trui in deze ronde van Frankrijk. Maar of hij hem na vanavond ook draagt, na vanmiddag, dat waag ik toch te betwijfelen. De voorsprong is natuurlijk niet groot in het algemeen klassement. En natuurlijk is iemand als Cadel Evans, dat is toch de eerste die op het vinkertouw zit om die trui over te nemen. Kijk zojuist ook even naar de rug van Laurens aan de achterkant van dat peloton. Ik Ben benieuwd of hij voor die klim alweer een beetje kan opschuiven. Dat moet toch zeker wel lukken. Want de wegen zijn dadelijk breed genoeg in ieder geval. Als ze eenmaal die snelweg onderdoor zijn gegaan. Om dat nog te doen voordat ze dan straks aan de klim gaan beginnen. Dadelijk begint het spel dus in het peloton. Peloton nog helemaal compleet achter die negen koplopers aan. En de voorsprong is weer wat opgelopen. Bijna vijf minuten. Het waren er heel even acht hier vooraan, want we zagen een lekker band, wederom. Dit keer voor Christophe Riblon, vorig jaar dus ritwinnaar in de Tour in de Pyreneeën. Dat was op een gedeelte waar we tussen een bos doorreden, of door een bos heen reden, tussen de bomen doorreden. De weg helemaal nat was en er links en rechts van de weg toch wel een centimeter of tien met grind lag voordat het gras begon. En door alle volgwagens die al voor de koers rijden, en dat zijn er heel wat in de Tour de France, was er toch wel wat gesteente op de Weg beland. En dat blijft dan lekker plakken aan je wiel, aan, de, aan je buitenband... met dat uh, natte weer van vandaag. En dan is een uh, lekker band daar zo. Maar ook Rieblon is inmiddels weer teruggekeerd in de kopgroep. Doet ook meteen weer uh, netjes zijn werk, hoor. Kopgroep rijdt door Rozet. Betekent dat we 127 kilometer hebben afgelegd. Maar die aan het laatste wiel. De enige Nederlander dus vandaag in de kopgroep. Geen renners van vakantie mee leiden mee, uh, mee dus uh, vandaag. We hebben een dag in de zon. Oekraïne is trouwens van Française de Jeu de eerste keer in deze tour dat we een ontsnapping hebben zonder die Franse ploeg. Maar Ardi Engels zit dus namens Nederland gewoon wel netjes mee. De man werken nog altijd prima samen. Riblon rommelt een beetje aan zijn versnellingsapparaat nog eventjes. En als ik naar boven kijk zie ik de zon. En dat is ook alweer even lekker in de tour. Ajax is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met twee topkeepers. Maarten Stekelenburg en van Vermeer staan nog altijd allebei onder contract bij de Amsterdamse ploeg. De verwachting is wel dat één van de twee keepers voor de sluiting van de transfermarkt nog vertrekt. Er gaan genoeg geruchten rond Stekelenburg, maar concreet is er nog niets. En dus maakt de doelman van het Nederlands elftal zich gewoon op voor een nieuw seizoen bij Ajax. Is mij, en is er dan ook veranderd, niets veranderd. Dus, uh, we gaan nog steeds iedere dag met plezier trainen en uh, dat zal ook niet anders worden. Verwacht je dat er nog wel wat gebeurt, want het is nog lang niet 31 augustus, hè? En de naam Roma valt voortdurend. Nou, nogmaals, ik lees die berichten ook. En ja, goed, uh, zolang zich nog niemand meldt bij, uh, bij mijn zaakwannemer, maak ik me ook nergens druk op. Heb je al dagelijks contact met je nemen? Rob Jansen? Nee, want als er wat is, dan belt hij mij en ik ga niet uh, hem elke dag bellen. Zou het een teleurstelling voor je zijn als je het komend seizoen bij Ajax aan de bak moest? Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Kun je je voorstellen, je hebt twee gelijkwaardig. Ja, jij bent keeper 1 en Kenneth Vermeer, die heeft er ook aan geroken. Dat jullie volgend jaar er allebei nog zijn, dat is het komend seizoen. Dat is toch bijna on ondenkbaar? Maar zoals het er nu uitziet, uh, wel. Dus uh, goed, dat zijn uh, ja, goed, beslissingen die ik zelf zou moeten maken op het moment dat ze wat is. En uh, goed, uh, daar uh, hou ik op dat moment rekening met mezelf en niet met anderen. En, uh, op het moment dat ik zou vertrekken, dan uh, hoeft hij eigenlijk zich absoluut niet druk te maken. Dan hebben ze een prima vervanger die de komende jaar gewoon maar eens op doel kan staan. Heb je een... Uh, een voorkeur voor een land. Of, maar, of is het alleen een, een club die internationaal aan de weg timmert? Is dat het belangrijkste? Nee, ik wil gewoon naar een, een club met ambitie. Een grote club. En, uh, goed, dat zijn, op het moment, als er een club komt, dan, dan ga ik daar een beslissing uh, in maken. En goed, uh, die zijn op dit moment nog niet geweest. Dus ik uh, heb daar nog niet over na hoofd te denken. Je moet wel Champions League spelen. Want dat schijnt erg belangrijk voor jullie te zijn. Klopt, dat is ook zo. Frank de Boer zei... Ik hoop dat, als ze allebei blijven, dat de verliezer zich kan vinden in zijn rol. Is dat zo moeilijk? Je nee, wilt tweede keeper worden bij Ajax. Ja. Daar ga ik niet van uit. Heb je wel contact gehad in de voorbije weken met deze of maar wat misschien helemaal niet interessant was? Tuurlijk. Doe er een beetje geheimzinnig over. Ja, maar goed. Je weet ook zelf hoe het werkt of niet. Maar heb je een afspraak dan dat je zegt voor dan en dan en dan... Moet er iets duidelijk zijn en dan anders niet meer? Nee, dat doe ik niet aan. Nee, goed, dat zeg ik. Op het moment dat die topclub twee dagen voor de transfer deadline komt... ...waar ik graag wil voetballen dan pak ik die kans. En goed, hoe vervelend dat ook is eventueel voor Ajax. Dus ze weten dat en we hebben daar uh, meerdere malen over gesproken. En ze, weten, en ze respecteren dat ook. En daarna, als dat niet zo is, dan, dan kijken we wel verder. Je hebt met Frank de Boer afspraak. Zodra dat is, meld je Dat Tenminste, dat zegt de trainer. Ja, we zijn heel open naar elkaar en heel duidelijk. We zijn ook eerlijk naar elkaar toe, dus uh, dat is ook geen geheim. En dat is belangrijk. Maarten Steglenburg sprak met Rob Fleur. Het is bijna half vier. Radio 1, het NOS Journaal. In stramprooi in Limburg heeft Marianne Goossens, de vrouw die 18 dagen vermist was in Zuid-Spanje, een persconferentie gegeven. Ze zei dat ze nooit de moed heeft opgegeven, vooral omdat er vers water in de buurt was. Ze zou een wandeling maken van 2,5 uur, maar raakte verdwaald nadat ze bij een splitsing het verkeerde pad had gekozen. Nederland heeft Zuid-Soedan, direct na de onafhankelijkheidsverklaring, erkend als zelfstandige staat... Premier Rutte heeft president Kier veel succes gewenst. Namens Nederland was minister van Staat korthals altijd bij de onafhankelijkheidsceremonie in de nieuwe hoofdstad Juba. De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, is onaangekondigd op bezoek in Afghanistan. Hij zal er Amerikaanse troepen bezoeken en praten met president Karzai. Vlak na aankomst in Kabul zei Panetta dat hij denkt dat Al-Qaeda bijna is verslagen. De twee kuifmakaken die woensdag uit hun kooi in Artis ontsnapten... zitten allebei weer vast. Het mannetje was donderdag al gevangen, maar het vrouwtje liep nog vrij rond. Vanochtend wilden ze weer terug naar de groep, waarschijnlijk omdat ze honger had. De aap kon toen makkelijk weer worden opgesloten. En dat is nieuws op dit moment. Alb verkeersinformatie Er staat één file bij Rotterdam... op de A20 richting Hoek van Holland... tussen Knopert-Ebrekseplein en, en Rotterdam Centrum, drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Radio Tour de France. NOS Radio 1. U hoorde het uh, net ook al. De Nederlandse vrouw die 18 dagen vermist was in Spanje is weer thuis. Marianne Goosens gaf in haar woonplaats Strambrooij een heuse persconferentie. Samen met haar kinderen en haar ex-man. Verslaggever Joris van de Kerkhof was erbij. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Welke indruk maakte zij op jou? Een verlegen indruk. En uh, dat verlegenen dat, uh, dat zeiden uh, zoon en dochter ook uh, van tevoren. Zij hielden eerst een verhaal zoon en dochter zoals in Spanje toen hun moeder gevonden was. Ook al een verhaal uh, hadden gehouden toen ze hoorden dat de moeder gevonden was. Meteen daar naartoe gevlogen. Een verhaal gehouden. Nu ook eerst het verhaal van, uh, van zoon en dochter. En daarna uh, de moeder die uh, verlegen, timide, uh, een beetje teruggetrokken, ingehouden uh, haar verhaal vertelt. Dat ze eigenlijk altijd wel het idee had gehad eh, dat ze er wel weer, uh, weer uit zou komen tussen 11... Elf... En zes uur overdag had ze de hoop dat er wel iemand langs zou komen. Ze zat een fluitje bij zich, begon dan af en toe te fluiten. En uiteindelijk op die laatste dag is dat fluitje gehoord. En zijn er drie mannen bij haar in de buurt gekomen om, om dat mee te nemen. En ja, eindgoed, al goed, absoluut niet in de gaten wat het hier allemaal in Nederland veroorzaakt had, haar, haar vermissing. En zoon en dochter zeiden er ook bij van ja, dat gaan we de komende dagen ook langzaam maar aan haar vertellen. Ja, hoe, hoe zag ze eruit? 12 kilo lichter in ieder geval eh, al die dagen dat ze daar zat. Daar zijn ze ook al heel geruststellend over van ach ik ben de afgelopen jaren 10 kilo aangekomen. En nou, dan zal het wel een tijdje duren voordat ik die tien kilo weer kwijt ben. Ik kan nog wel een tijdje aan hier bij het water. Het water, daarvan was ze wel van overtuigd dat ze daarbij in de buurt moest blijven. S'avonds en s'nachts werd het koud. Heeft ze zich een beetje warm proberen te houden met dat gras wat ook al in de kranten stond. Dat ze dat, dat, ze dat om haar lichaam deed. Ze was heel licht gekleed, had zelf ook geen water bij zich. Van dacht binnen 2,5 uur wel in een ander dorpje aan te komen. Een wandeling die niet over bergen zou gaan, maar gewoon vlak zou zijn. Maar ja, één verkeerde afslag en je zit zo op 1600 meter hoogte. Ze was dus uiteindelijk 12 kilo afgevallen. Er is alweer 5 kilo bij en ik geloof dat ze wel blij was met die 7 kilo verschil tussen het begin van de vakantie en hoe ze er hier nu bij zat. Rustig zat ze erbij en de zoon en dochter hadden eerder een poging gedaan om er te vinden. Die mislukte, maar toen hadden ze daar een zwerfhond gevonden en die hond hebben ze gedoopt naar naar het gebied Nerga, waar moeder vermist was. En die hond die liep over de tafel in cafézaal van Loon tijdens de persconferentie. En die hond was het symbool voor geluk, hoop en liefde. Ja, want opluchting overheerst, denk ik, hè? ook bij de kinderen. Ja, opluchting. En uh, het was ook wel bijzonder om te zien dat als de vragen aan, uh, aan de moeder, aan Marianne Goosens zelf uh, gesteld werden, dat dan voornamelijk de kinderen uh, er uh, snel bij probeerden te zijn om, uh, om antwoord uh, te geven. Ze probeerden er uh, een beetje te beschermen. Uh... Dat zag er heel lief uit, allemaal uh, iedereen uh, hand in hand en uh, dicht uh, tegen de moeder aan. En ze hadden het veel over de warmte die ze van iedereen uh, ondervonden had hier in Nederland, maar ook uh, daar in Spanje. En uh, ja, inderdaad, dat hondje dan uh, geluk, hoop en liefde. Dat straalde dat in ieder geval allemaal uit. Dankjewel, Joris van der Kerkhof. De Radio1 Tour Top 100, nummer 68. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir oh oui, le, sommet, le sommet. En oubliant, oubliant souvent, dans, souvent dans ma course, ma course contre, contre le temps, mes, mes amis, amis, mes amours. Corps perdu, La perdu, j'ai j'ai couru, assoiffé, à obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'un je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes.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 pas tout à fait, pour trouver, je, je l'aime mes amis mes, amis, amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations, ah, mes relations, sont vraiment, haut placé, très haut placé, décoré, très décoré, influents, très influent, bedonant, très bedonant, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais prêts,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 Nummer 68, Charles Aznavour met Mes ja, er komt nog een venijnige klim aan. Zien ze die heuvel al opdoemen, Gio? Nou ja, de heuvel, heuvel, het is toch echt wel een berg hoor. Ook al spreken we hier van het middengebergte in de Auvergne. Maar echt serieus klimmen straks hoor. Want we gaan boven de 1400 meter uitkomen. En dan is het toch echt een heel aardig klimmetje. Ik zag zojuist een lekker band van de Rijn Tara mee. Goede klasse klassementsrenner. Heeft al hele goede wedstrijden in het verleden gereden voormalig kampioen van Estland en uh, rijdt hier uh, dus in deze Tour de France rond... en wordt door een aantal ploegmaats weer teruggebracht in het uh, peloton. Hij heeft één geluk en dat is dat het tempo in het peloton nog steeds niet echt heel erg hoog ligt... want uh, in het peloton houden ze zich voorlopig nog koest. Op weg natuurlijk naar superbest, want daar zal alles beslist worden in de etappe van vandaag. En dan ben ik ook heel benieuwd wat er dus gaat gebeuren met die gele trui van Thor Husshoff. Ik zei het al, uh, Kadel Evans, voornaamste uitdaging. die staat op één seconde in het algemeen... Klassement. Dan Frank Schlek op 4 seconden. David Miller op 8 seconden. Andreas Kleuden op 10 seconden. Jacob Vogelzang op 12 seconden. Net als Andy Schlek. En dan hebben we Tony Martin en Peter Velits op 13 seconden. En dan op de tiende plek Robert Geesink op 20 seconden. En dan valt er een gaatje 12 seconden maar liefst in de richting van de nummer 11. En dat is Alexander Vino-Kourov. Er staat dus veel op het spel hier. Dat was ook drie jaar geleden toen Ricardo Rico hier won. En toen verloor Schumacher de gele trui. De Duitser die ook wegens een dopingaffaire uit koers is gezet. Twee jaar aan de kant heeft gezeten en inmiddels alweer terugkomt van die dopingschorsing. Hij viel toen in die stotklim. Dus het is nog oppassen geblazen... ...ook voor iedereen die uh, nou, hoop heeft in ieder geval op een goede klassering hier. Hij viel toen, reed de hekken in en toen was het uiteindelijk Kim Kirgen... ...die de gele trui overneemt. En ook Kirgen rijdt niet meer in een peloton... ...maar dat heeft een hele andere oorzaak. Hij heeft een uh, tijdje geleden een hartaanval gehad tijdens zijn slaap... ...en is nog steeds niet teruggekeerd in het uh, peloton. Een hard stilstand had hij en uh, zijn leven kon nog maar net worden gered. Nou, dat zijn allemaal de bespiegelingen vooraf... Uh, we we praten natuurlijk over die gele trui, maar het gaat natuurlijk ook straks om de etappeoverwinning. En we zien al een aantal andere mannen nu op kop rijden dan de mannen van BMC. Want inmiddels zijn de ploeggenoten van Alexander Vinokourov op kop komen rijden. En daar in de verte, daar zien we dan de echte bergen. Daar zien we dan Superbest liggen. Dat skigebied hier in de Auvergne waar we straks tegenop moeten met kopgroep en met peloton. De kopgroep er nog voor. 4 minuten en 20 seconden is het verschil. Twee mannetjes van Covidis en de rest. En die twee van Covidis hebben hun ploegleider weer bij hun uh, Julien Elvares. Dat is een uh, Fransman en dan een Waal, een Belg, Romain Zengle. Een uh, ja vrij rustige renner eigenlijk. En als je ze zo met z'n tweeën naast die ploegleiderswagen ziet... zijn het ook wel de tweezelfde soort type renners een beetje. Een beetje hetzelfde postuur. Niet al te smal, maar ook weer niet al te breed. En ze zijn eigenlijk vrij moeilijk zo uit elkaar te houden. Maar gelukkig hebben ze een rugnummer op. De ene met nummer 155 en de andere dus met nummer, 9, of nummer 159. En als ze nu naar links kijken, zien ze inderdaad die toppen. Hogere toppen dan dat we tot nu toe gewend zijn. Prachtig mooi uitzicht, want weinig bebossing hier in dit gebied hier en daar een rijtje bomen, maar we kunnen kilometers ver kijken. En uh, die beklimming na de Ticol de la Croix en Robert... de top ligt op 164 kilometer van vandaag. En we hebben er inmiddels al uh, bijna 140 kilometer op zitten. Met deze kopgroep met dus één Nederlander, Ardi Engels daarin... en Rui Costa, de Portugees, er ook in van Movistar. En dat is op 4 minuten en 2 seconden van Thor Husshoff... de best geclasseerde renner van uh, deze kopgroep. En dat betekent met die voorsprong van 4,25 dat hij nog eventjes kan zeggen dat hij virtueel de leider is in de Ronde van Frankrijk. Maar dat zal strakjes normaal gesproken wel weer gaan veranderen. Het zonnetje schijnt, de weersverwachting was heel slecht met heel veel regen en onweer. Maar gelukkig blijft dat een beetje de renners bespaard in deze achtste etappe van de Tour de France. Op weg dus naar ja, je Superbest zoals Zo klassieke... met je altijd. street shuffle van Ten cc de ma fenêtre, Je postale. Een uit de tour van Jeroen Willard. Bonjour, Jeroen. Bonjour, <laughs> kon, je, kon je wel een brievenbus vinden eigenlijk op zwarte zaterdag? Want dat is het hè, in Frankrijk. Heel veel toeristen op stap en uh, daarbij ook nog een hele laag uit uh, de PIBA uit Nederland. Uh, dat is meer de route Soelei uh, richting uh, Valence Orange. Er worden uh, ernstige opstoppingen gemeld op de Franse radio onder Parijs. Maar nee, ik had daar geen last van. Ik, Ni uh, niemand wil naar Superbes. Dat lijkt me niet. Erg veel mensen toch, toch uh, alweer opgesteld op Superbes. Uh, niet minder dan de vorige keer. Uh, onverminderd enthousiasme. Niet om op vakantie te gaan, maar om de Tour de France te zien. En Zo was het vanochtend ook uh, bij de start in Egurande. Een paar jaar geleden was het... Daar ook al zo, Aiguurande, zo'n dorp waar je nog nooit van hebt gehoord. Maar dat dan toch uh, ja, de, de, de rêve is, uh, de esper van Christian Prudhomme. Om uh, even door te gaan op de inleider van uh, de kaartpostel. Prudhomme, ja. de Parijzenaar die zo graag de provincie intrekt, Dion. De Tour moet lekker provinciaal. Het is een bedenksel in, uit Parijs, maar daar is de Tour de France het minst populair. Parijzenaars, ach, die hebben wel wat anders te doen dan de Tour de France. Dus gaan Parijse directies liefst het land in, trekken ze naar de... Auvergne, deze een paar jaar geleden ook. Auvergne, land van de, het, de regio van de vulkanen, die een tijd lang niet was aangedaan. Uh, Auvergne die uh, ook weer probeert met alle directies, alle, uh, alle bestuurderen... om het toerisme naar dat vulkanengebied nieuw leven in te blazen. Vandaar dat uh, zo'n Egurande, maar ook de hele streek, 60.000 euro ervoor over heeft. Oh, naartoe de, de Frans weer snel Terug te halen. Zo, zo, zo, zo zijn de overwegingen. Maar Prudhomme heeft niet helemaal zijn zin gekregen. Jij, jij weet het, hè? Ik weet, weet het. Het Superbes. De Dom, hè? Oui, superbes is eigenlijk het verhaal van de verloren droom van Christian Prudhomme. Bij zijn aantreden een aantal jaren geleden, toen hij nog zo'n beetje proefdraaide met Jean-Marie Leblanc, zei hij dat hij onder zijn directie de Tour terug zou komen op de Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme die in 1952 voor het eerst werd beklommen toen de toenmalige toerdirecteuren Jacques Audet en Félix Levitan aankomsten bergop voor het eerst op de route legden. Dat was toen Alpe Ancestrière en Ancestrières en Puy-de-Dôme. En daar ging toch zeker een Limburger winnen. Dat was, een, dat was een, een geweldige sensatie, moet ik nagaan. Bijna 50 jaar geleden Jan Nolten uit Limburg alleen op kop met in het achtervolging. de grote Italiaan. Fausto Coppi. Jan Coltaar, die ziet dat. Jan Coltaar dan nog rijdend. in zo'n uh, jeepje. Uh, die komt bij Jan. Op weg naar de commentaarpositie, zo ging dat nog. Gio die zit hier al uren, maar Jan die was eerst in de wedstrijd. En die waarschuwde Jan, Koppie komt eraan, Koppie komt eraan, Jan. Maar Jan hoorde het in het kabaal van de motoren en andere auto's die hem passeerden niet. En tot zijn stomme verbazing, een paar honderd meter voor de finish, haalde Fausto Coppi Jan nolte in. Jan werd tweede en was nog enigszins tevreden om te zien dat Fausto Koppie aan. De ademing moest daar boven op de Puy-de-Doom. 1465 meter hoog. Toch alweer een paar honderd meter hoger. Hoger dan Superbes. De Tweede Keus. 1964 dan. Ook weer zo'n beroemd duel. Overal in alle kranten heb ik de foto's gezien. Raymond Poepoe, Poedidor en Jacques Anquetil. schouder aan schouder klimmend... in uh, de, het, het opperste duel om de gele trui. Poepoe rijdt van Anquetil weg, maar komt op de streep 14 seconden te kort... om de gele trui te pakken. De gele trui die nooit heeft gehad Raymond Polidor. En daarom loopt hij nu, 75 jaar oud, nog steeds rond... in het gele overhemd van een of andere sponsor. Hij is ook de enige van de twee die het nog kan vertellen. Want jacques Anquetil is al jaren dood. 1988 dan, voor het laatst. Dat de Puy de dôme in de Tour lag. Johnny Welts wint de Luxemburger. En sindsdien is het stil geworden. Stilte die Christian Prudhomme dus niet heeft gegeven. Kunnen doorbreken. Nee, het is niet gelukt, waarom niet? Nou, kijk, punt is, we hadden pas geleden die aankomst aan zee bij Cap Vrehel, natuurgebied. Sterk uh, beschermd door allerlei organisaties, uh, gebond aan allerlei regels, en dat is nu ook gebeurd met de poede doom. Oude vulkaan, die door de werking van weer en wind sterk verweerd is geraakt, inclusief de oude Romeinse nederzetting, de oude Romeinse Tempel van Mercurius daarboven. En je zou wellicht nog wel een aankomst op de Puy kunnen doen... maar zonder toelating van alle genoemde massa's... die dus vandaag niet op de Puy de Doom staan. Nee, ja, maar dat is onmogelijk in de toer, hè? Onmogelijk. Je mag nog even de groeten doen, Jeroen. Ik, ik, ik zei het al, het is bijna 50 jaar geleden. Hij is een beetje moeilijk ter been. Maar Jan Nolte, sterke man van in de 80. hij is er nog... Ja. Groeten Jan, om ook zeggen groeten Jan. <laughs> Dankjewel Jeroen, Ademe demain. toe? A je een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 I don't want to take you dancing Or oh, when you're dancing with the world You can flash your caviar in Jamie Go high Go Hij is Canadees, hij woont in Vancouver, Michael Bublé, maar hij zingt over Hollywood. <middels> ja, de koplopers leken het lang vol te houden, maar de voorsprong slinkt nu wel, hè, eh, Dat vind ik wel logisch, hoor, want de Astana-ploeg, de ploeg van Alexandre Vinokourov, die werkt hard aan kop van het peloton. Ze krijgen hulp van een van de mannetjes van Garmin. Ploeggenoot dus van Thor En we weten ook allemaal dat de BMC-ploeg van Cadel Evans ook flink tempo heeft gemaakt. En dat betekent dat die voorsprong snel terugloopt. Drie minuten en twee seconden. Inmiddels zijn we onder die snelweg door. En zijn we echt aangekomen in de laatste 40 kilometer ruim van deze etappe. We gaan straks naar La Bourboule, toeristenplaatje Mondore. En dan in de richting van Bes en Superbes. Nu is het drie minuten nog maar voor de kopgroep. De kopgroep van ah, negen man. Ik wou bijna... Dan zeggen acht man die bijna... Nou ja, nog eventjes en dan worden ze wel ingelopen. Maar wanneer dat gaat gebeuren ze, Bas. Misschien wel uh, in de klim. Ja, wie weet. In die Col de la Croix saint robert Of misschien wel in die uh, toch wel venijnige afdaling. Tenminste, zo ziet het eruit op het grafiekje. Die daarna volgt in de aanloop. Dus naar de slotklim. Naar uh, Superbes. Maar voorlopig mogen ze dus nog even. Je kunt wel merken dat de klim eraan komt. Minder dan 10 kilometer nog. Voordat uh, de klim gaat beginnen. Die ruim 6 kilometer lange klim. De eerste van tweede categorie uit deze Tour. Je kunt het dus wel merken. Want de Tourorganisatie neemt uh, de voorzorgsmaatregelen. Door uh, alle Gastenwagens die achter de kopgroep zitten weg te sturen. Maakt het werken voor ons weer eventjes wat gemakkelijker. Betekent dat we de ploegleiders rechts van ons hebben. Dat is altijd de plek waar de ploegleiders rijden. Links van de weg, daar moeten de motoren rijden en de gastenwagens. Nu dus alleen nog de motoren keurig netjes achter elkaar. En we kijken naar dat groepje van negen. Nog maar een keer de namen. Costa, Riblon, Zandio, Engels, Elvares, Zengle, Van Gardere Gauthier en Kolopnef. Dat zijn de mannen van de dag, de negen koplopers op weg naar de voet... Van de Col de la Croix Saint-Robert. En dan gaat het echt beginnen. waren Gio en Sebastian, die hoort u natuurlijk de komende uren ook bij Radio Tour de France. We blijven de achtste etappe volgen. De voorsprong slinkt echt hoor. 2 minuten en 49 seconden nog voor de negen koplopers. Ik geef straks graag het woord aan Tom van het Hek en Aard Vierhouten. Misschien heeft hij nog wat aanvullingen op dat romantische verhaal van zojuist. Ik spreek u heel graag morgen weer vanaf twee uur. Fijne dag nog. Ne pas.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 Dit is Radio 1.